Dit van der Linde met het NOS-journaal. Reddingswerkers in Marokko zijn minder dan een meter verwijderd van de vijfjarige jongen die vastzit in een put. Naast de put wordt een tunnel gegraven om de jongen via de zijkant te bevrijden. De put zelf is daar te smal voor. Bij het laatste stukje stuiten de hulpdiensten vanochtend op een rotsblok. Dat zorgde voor nieuwe vertraging van de reddingsoperatie, die al vijf dagen duurt. Hoe het met de jongen gaat is onbekend. Rondom de put zijn groepen mensen vanavond aan het bidden voor een goede afloop. De afgelopen dagen zijn in Tirol acht mensen om het leven gekomen door lawines. Gisteren ging het om vier Zweedse toeristen en hun Oostenrijkse gids. Zij waren volgens de politie of piste aan het skiën. Een ander lid van de groep overleefde het en wist hulp in te schakelen... Elders in de deelstaat werd gisteren een ouder echtpaar onder de sneeuw bedolven. Zij overleefden dat niet. En weer in een andere plaats kwam vandaag een groep van vijf skiers in een lawine terecht. Dat werd één van hen fataal. Het gerechtshof heeft de Belastingdienst stevig op de vingers getikt in een zaak waarin een bedrijf jarenlang ten onrechte is achtervolgd. De Belastingdienst besloot de BV van een echtpaar aan flinke controles en een onderzoek te onderwerpen. Ze kregen 400 blauwe enveloppen thuis en een van de eigenaren stond zonder het te weten op de zwarte lijst van de Belastingdienst. Het Hof oordeelt dat de dienst 25.000 euro moet betalen aan het echtpaar voor proceskosten. Nog openstaande heffingen worden vernietigd. In Zuidland, in Zuid-Holland, is vanmiddag een verzorgingshuis ontruimd bij een brand. Zeker 28 bewoners zijn geëvacueerd en ergens anders in het gebouw opgevangen. Niemand is gewond geraakt. Het blussen heeft flink wat waterschade veroorzaakt in de woningen. Niet alle bewoners kunnen nu al terug naar huis, zegt de veiligheidsregio. Het weer nog. Op steeds meer plaatsen regen vanavond staat een vrij krachtige zuidwestenwind. De regen blijft de hele dag en morgenochtend, pas in de loop van de middag, wordt het droger. De temperatuur blijft rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Mijn naam is Mario Zamver. En iedere zaterdagavond. Van 9 tot minder 8 zijn we bij met het eerste beste van Dance. RB een beetje pop tussendoor. Laatste shownieuws. De party update. Nou nee, niet echt. Oh ja, wel. De eerste feestjes waren vandaag alweer aan de gang. Eerste outdoor feestjes. En uh, ik hoorde in de wandelgangen dat uh, de clubs vandaag open gaan. De, de clubs uh, die zijn er klaar mee. Twee jaar zijn ze die geweest. En afgelopen woensdag was er nog een gesprek uh, met, uh, met de regering. We willen open. En als we niet open gaan, dan ja, komt er gewoon een. Uh, een cluboorlog uh, in Nederland. Want de clubs zijn er echt klaar mee. Die gaan gewoon open. En dan hoor je het laatste nieuws. Een nieuwe subvariant van de Omicron-variant van het coronavirus. BA2 is uh, op komst. Nou ja, hij is al gesignaleerd... In 57 landen, waaronder ook in Nederland. En die is nog erger dan de, de gewone Omicron variant, de BA1. Dus uh, ja, ik uh, hou me hard vast. Maar uh, ik denk een lockdown gaat niet meer gebeuren. Want dan krijgen we dus echt, denk ik, een burgeroorlog. Zaterdagavond, de Nightwalk. Straks in de tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Cavus Kelly. En als opening, fantastische plaat. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben totaal niet gelovig... Toch vind ik de plaat fantastisch. Het was uh, King Kapper. De samenwerking van Lady uh, Samen, met Dante Bouw en Naomi Ryan Met Welcome Home. Ja, ik vind het een fantastische plaat. En we blijven even in dat genre. Yubiko en Enfree uh, hebben een plaatje gemaakt. Glory. Je hoort hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. De club in je huiskamer is officieel geopend. Hey. Saturday's 9 to midnight on your number. No. Sometimes you gotta open up the curtains to see the sun. I don't care how many pretty flowers are on there, different shapes and sizes and vines. Like sound, can't nothing take the place of real sound. You gotta let it in. Let it get on your skin. Get it on in. Get, get on your skin. You gotta move it out the way. You see it? I mean, ain't no substitute. It has to be the real deal. Don't act like you don't know the motherfucking difference. I know you do. Oh my God. I know sometimes we try to act like we don't understand. And sometimes we try to act like everything is alright, right. When it's not. I mean, just send yourself and see. Just send yourself a seat. Just send yourself and see. Just send yourself a seat. Send yourself and see. Just send yourself a seat. Let's go to work. to this moment in your body on the dance floor. Center yourself in the sound, balance out your highs and lows. Let the vibration take you down to wherever your desire flows. machine, origineel natuurlijk van James Brown. Daarvoor daarvoor uh, Honey Dion fusing Dave Gills 2 en Cor Ease met uh, Mike Dunn samen met het plaatje Work. En ik zat er net een beetje te liegen wat de clubs gaan open. Nou ja, hè. De nachtclubs hebben afgelopen woensdag met de actie De Nacht staat op aangekondigd vanaf 12 februari. Dat is dus volgende week hun deuren weer te openen. De betrokkenen clubs laten via Instagram weten zich niet langer neer te leggen bij de al bijna twee jaar durende sluiting door de coronamaatregelen. Eerder deze week werd al bekend dat er een actie aan zat te komen... maar de organisatoren lieten tot nu toe nog weinig los over de exacte plannen. In de verklaring stelden ze nu dat alle nachtclubs... jawel, alle nachtclubs vanaf 12 februari weer open gaan... en niet één nachtje, maar gewoon elke nacht gaan ze weer open... De nacht staat op was een initiatief van uh, nachtbelang en het overleg uh, Amsterdamse clubs, het OAC, ondersteund door de landelijke nachtsector. We zijn dicht om iets te voorkomen dat volgens, uh, vervolgens niet voorkomen wordt en onveilig gebeurt dat wanneer het bij ons zou gebeuren, zegt initiatiefnemer Pieter de Kroon, over de illegale feestjes die worden georganiseerd. politie- en burgemeesters zien dit ook aan en vragen het kabinet om de clubs weer wat beetje ruimte te geven. Ze zien liever dat jongeren gecontroleerd samenkomen in clubs en discotheken dan dat ze al die illegale feestjes gaan houden. En, uh, uh, ja, het is allemaal een beetje afwachten. Het is, uh, ja, het wordt tijd. Laten we daarop houden. Het wordt tijd dat alles weer open gaat. Even de meentjes weer open. Clubs weer open. Gewoon het leven lekker loslaten. Want ja, laten we eerlijk zijn, we komen er nooit meer vanaf. Het is een virus en net als een verkoudheidje. De griepepidemie is al uh, twee jaar verdwenen, Dus uh, nu heet de griepepidemie gewoon uh, corona. Of covid-19, moet je dat wel noemen. Of Omicron, ba 1 of BH2. Maar het is gewoon een griep. En ja, we moeten ermee leren leven, denk ik. Dus... Uh, Misschien moet ik uh, me beschikbaar stellen als minister-president. Dan gaat het allemaal goed komen. CfM Zandvoort, muziek. Daarvoor zit jij in radio gekluisterd. Raffaelli. Nee, Ravi heet die man. Niet Raffaelli, maar Ravi Rosario en Klin, Linda Clifford. Zo, so, tijd voor een biertje. I hear the music, the Dirty secret Je hoort het hier op CfM Zandvoort in de Nightwalk. Music in my hill, music in my hill, music. Op ZZFM. Peter Brown, samen met Ivan Pijka. met All Night With You. Lekker de hele nacht samen met jou. In de club, hè? als die weer open is vanaf 12 februari. Als die actie doorgaat of dat de regering dan zegt... Ja, we geven toe, het mag weer open, we zien het wel. En voor Peter Brown horen we Slip en de Soul Brothers en Jody met Zip Up, Going Back To My Roots uh, Clubmix... Dat is natuurlijk een oud-gouw klassieker en daar hebben ze een remix van gemaakt genaamd Zip Dap. Zie je, we hebben ze altijd: Feestjes, ja, die waren er vandaag weer. Officiële outdoorfeestjes. Ik denk dat je een dikke jas nodig had, want uh, ja, het, het valt mee, de temperaturen. Maar ik denk dat als je toch een uurtje buiten staat, dat je toch wel koud krijgt. Vandaag hadden we vanaf twee uur het Winter Lake Festival in Bijlen. Dat is uh, natuurlijk uh, bij Alva aan de Rijn. En uh, dat was georganiseerd door first to Dance BV. En voor meer informatie, check de website winterlake.nl. Onder andere Firebeats, La Fuente. Roog en Eric I waren er. De, de sluwe Vos. Egbert was live. Michel de Hey En uh, Party DJ. En Marco was er. Met de Wonderbaar XXL. Dus uh, het was het eerste feestje. En uh, ja. Rusie natuurlijk. Want wie had het eerste feestje? Want ook uh, in uh, Bergershoek. Hadden we een feestje. Lansinger Winterland 2022. Begon ook om twee uur. Duurde tot, uh, tot middernacht vanavond. In het uh, Annie MG Schmidt Park. In natuurlijk uh, Bergershoek. Uh, voor meer informatie. Check de website Lansinger Winterland. Winterland.nl. Met snolleke bolletjes. Snolleke ja. Mart Hoogkamer. Paul Elstak. Teaspoon. Gebroeders Code. Alpenzusjes. Zanger Alex. Wipduizen. Pimparty. DJW. En Imar Hansi waren allemaal aanwezig. En ze zijn er nog tot uh, vanavond 12 uur. Maar ja. He, he, he. Lekker aan je radio blijven zitten. In de huiskamer met jouw privéclubje. De Nightwalk op zaterdagavond. Onderweg zometeen. Liandra D. Met Lightyear. Ook Jay Vegas komt eraan. Marie in Spansil met If You Feel. Doordat hier in de Nightwalk.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 FM Zandvoort. Zandvoort. Maar take me away. En daarvoor Leandro die met light years. Hier heeft hem zondag voor Zaterdagavond is het weer tijd voor de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair op de streams, op de radio en in de clubs buiten Nederland? Deze week op 10 Junior Jack en David Pang. De remix van David Pang moet ik zeggen met Stoopy Disco. Deze week op 9 End met Perfect. Op 8 Christine Velvet met The Undertaker. Op 7 Evan Gar met Tell Me Something Good en op 6 Danielle Steinberg met The 2001. Terwijl 2001 is, maar hoe je het bekijkt. Op 5 deze week Mark Knight en uh, Mason met Giving Up. Op 4 Dated, Welcome to the People. Op 3 Astro Tracks, Martin Hikins. en Shola Villas met Feel the Vibe. Deze week op 2 Honey Dion Mike Doon met uh, Work. Eugene David Gillis, heb je er straks gehoord hè, begin van, uh, van dit uur. En op 1 nog steeds op 1, mega grote hit, heb ik vorige week voor je gedraaid. Paul Reed, Café Del Mar, Paul's White Island Rework. Deze week draai ik hem niet, want uh, ja ik heb vorige week gedraaid en, uh, ja om elke week daar nou precies dezelfde plaat te draaien. Ja, dat gaat hem niet worden en je hebt hem waarschijnlijk al genoeg gehoord. Deze week op 1 is Paul Reed. We hebben een andere plaat voor je. Atiras en Vincent Caira. Het What You Need, de barber Dreamers hoor het hier op zo Zandvoort in de Nightwalk. When you got you, you get je steel down.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 DJ Cavaskelly, Moet nog even muziek? Misschien nog, uh, nog een plaat van Martin Aiken en Byron Stingley, Platen waar ik vorige week of twee weken geleden mee opende. Die woont Maar eerst hier Francis Berger, Tim en Marco Lijs met House Live. Ik zeg tot zometeen na de break.